kok en de dode harlekijn. Een hoorspel in twee delen naar de gelijknamige thriller van AC Baantje, bewerkt door Thomas Wessel. Regie Hero Muller. Als jij Sinterklaasliedjes neuriet, dan is er wat. Dan zit iets jou niet lekker. Huh? Als jij Sinterklaasliedjes neuriet, dan is er wat. Dan zit iets jou niet lekker. Is dat zo? Ja. Nou, inderdaad. Er zit me iets niet lekker. Aha. Helemaal niet lekker. Nee. Dit hier. Wat is dat? Een brief? Deze brief is hier vanochtend op het bureau afgegeven. Een anonieme brief? Nee. Dat is juist het vreemde. Deze brief is ordentelijk ondertekend. Een dreigbrief. Ook niet. Het is een aankondiging van een nog te plegen moord. Kom, nou. Wie kondigt nou van tevoren een moord aan? Uh, lees dan nou zelf. Geachte heer de Kok. Ja, en correct gespeld met COCK. Ik heb het ernstige voornemen een man te. een man te doden? Die verder is gek. Lees verder. De naam van het slachtoffer kan ik u om begrijpelijke redenen niet onthullen, evenmin. De plaats en het tijdstip van de moord. Dit alles staat overigens al vast. Er zijn alleen een paar onbetekende details... die ik graag vooraf met u zou willen bespreken. Zoals je me nou... schrikt het u woensdagavond? Om acht uur precies zal ik op het bureau zijn. Hoogachtend... Pierre Brassel. <lacht> is het is natuurlijk einde van een geintje. Die Pierre Brassel, die bestaat... is geen schuilnaam. Ik heb net even de telefoongids opgezocht. Ah, wat... Iedereen kan toch een, een naam uit de gids halen en er een brief mee ondertekenen, of niet soms? Dat is waar. En daarom lijkt het mij het beste dat ik hem even bel. Hallo. Spreek ik met de heer Brassel? Pierre Brazil. U spreekt met regisseur de Kok van het bureau Warmoestraat. Uh... Ah, juist, ja, meneer de Kok. U heeft een briefje ontvangen? Ja, ik moet uh, zeggen. Fijn, fijn. En schikt het vanavond om acht uur? Dat zal wel gaan, ja. Prachtig, maar... prachtig. Ik zal zorgen dat ik op tijd ben. Daar kunt u van op aan. Nou, vraag ik je zegt. En? Was hij het? Ja, hij was het inderdaad. Heer als jij het mij vraagt, de kok, is iemand bezig met jou een kolossale grap uit te halen? Een grap met mij? Ja, natuurlijk. Een grap met jou. Zo, mijn jongen. En wanneer wordt er verondersteld dat ik ga lachen? Ja. Op het moment dat die grappige meneer Brazil, met de humor van zijn briefje onthult, of op het moment dat hij werkelijk een moord pleegt. Ach, kom. je ja, wilt toch niet beweren dat je die man serieus neemt? Ja, wanneer moet ik lachen? Zeg het maar. Ja, dat is toch allemaal nonsens. Ja, sorry, hoor, de kok zegt nou zelf. Wie schrijft er nou zo'n briefje? In de Pierre Bracel. Zelfs al zou iemand het plan hebben om, om, om iemand te vermoorden, dan kondig je dat toch niet van tevoren aan? Oh nee. En wat is dit dan? Nou, een moord die je beraamt, die kondig je niet aan. Dat doet niemand. Nou ja, tenzij die stapel gek is. Dat moesten we dan maar eens gaan uitzoeken. Hm? En wel voor vanavond acht uur. Ik wil weten wat voor vlees ik in de Kuip heb. Het is nu tien uur... Ik heb dadelijk een gesprek met de commissaris over die affaire met die valse vijf markstukken. Jij gaat uitvissen wie en wat die Pierre Bracel is. Ik wil het in ieder geval weten voor vanavond 7 uur. Denk je dat het lukt? Oh jawel, maar uh, het is verspeelde moeite in de kok. Wie weet. Wie weet. Ik heb niet de indruk gekregen dat hij gek is. Nou, het was natuurlijk maar een oppervlakkig onderzoek, maar uh, gek. Nee, beslist niet. Nee, tegendeel, de mensen met wie ik gesproken heb, die waren uh, vrijwel allemaal van mening dat Pierre Brassel over een goed stel hersens beschikt. Ja, nou, dat is dan jammer. Maar uh, eerlijk gezegd was ik al bang voor. Hoezo? Dan kijk, als die Pierre Brassel als een vriendelijke, goed aardige, gekteboek stond, dan was alles veel makkelijker en eenvoudiger geweest. Dan belde ik nu de gemeentelijke dienst voor geestelijke hygiëne en vroeg beleefd of zij Pierre Brazel een tijdje voor ons in observatie wilde houden. Zoals zoals de zaken nou liggen? Hier zijn mijn aantekeningen. Dan trek de stoel wat dichterbij en steek van wal. Ja. Wat doet onze vriend voor de kost? Nou, Pierre Bracel die drijft samen met zijn oude vader een bescheiden accountantskantoor op de Keizersgracht. Firma staat goed aangeschreven. Nee, groot kantoor? Nee. Eén jongste bediende, één aankomende bediende. en Een zeer aantrekkelijke secretaresse. Ongeveer 23 jaar, kastanjebruin haar, matte tent, lichtgroene ja, ogen. Ja ja, ja, ja, ja, ja, je hebt blijkbaar uitgebreid kennis met hem gemaakt, hè? <laughs> ja, inderdaad, ja. In de valse hoedanigheid van ambtenaar voor monumentenzorg, die het uur van het oude grachtenhuis kwam inspecteren. En heb je die Bracel ook ontmoet? Nee, dat heb ik natuurlijk vermeden. Verder is het een klein -muf kantoortje, maar die secretaresse... Uh, de familiebetrekkingen... Van wie? Ja, niet van die secretaresse, van Pierre Bracel. Oh, ja. Nou, Piet, of uh, zoals hij zich meestal laat noemen, Pierre Brassel... ...is volgens vrouwelijke kwalificatie een knappe vent. Hij is 38 jaar. Zijn voorgeschiedenis. Uh, ja, hij heeft het gymnasium doorlopen, daarna de opleiding voor accountant gevolgd. Mm hij -hmm. is vervolgens opgenomen in de directie van het uh, accountantskantoor van pa Brassel. Hij is bijna vijf jaar getrouwd, twee kinderen... ...een uh, jongetje van drie en een meisje van anderhalf. Mm -hmm. uh, huiselijke strubbelingen zijn niet bekend... Het gezin Bracel woont in een vrij huis uh, in Ouderkerk aan de Amstel, niet ver van Schiphol. Nee. Het huis is zo goed als vrij van hypotheek. Uh, hij staat er financieel goed voor. Ja, ja, ja. Al met al een gedegen burger. Juist, ja, een gedegen burger. Geen moordenaar of uh, aspirantmoordenaar. Ik heb niks ten nadelen van de man kunnen ontdekken. Hij ja. heeft niks op zijn kerfstok, komt niet in het politieregister voor. De kok. We hebben al veel te veel tijd verknoeid aan het idiote Zo, denk je dat? Ja. Nou, ik hoop dat je gelijk krijgt, hè. Laten we in ieder geval de komst van de Pirabrazaal afwachten. Bijna acht uur. Ja, neemt die brief nog steeds serieus. Ja, wat moet ik anders? Kijk eens hij niet. Dat weten we dankzij jouw kort onderzoek. Goed, hij is accountant, dus waarschijnlijk punctueel. Punctueel? Ja, punctueel. Ik wil net dat hij precies op tijd hier zal zijn. Zullen we weer een latertje worden vanavond? Binnen. Mijn naam is Marcel, Pierre Marcel. Ik heb een afspraak om acht uur. Ah, ik geloof dat ik precies op tijd ben. De kok. Dit is mijn collega, meneer Jean Aangenaam. Gaat u zitten, meneer Marcel. Dank u. Uh, u bent, naar ik aanneem, de schrijver van dit briefje. Inderdaad, ja. Dat is ook de reden van mijn komst. Eigenlijk hebben wij hier geen tijd voor dergelijke grappige briefjes. De politie heeft een. Grappige aanget. briefjes? Heren, u heeft mijn brief toch hopelijk niet als grap beschouwd. Dat meent u toch niet? Dat zou ik u hoogst kwalijk nemen. Ik ben geen charlatan. Dat willen we graag aannemen. Maar gezien de strekking van uw briefje vragen wij ons wel af wie u dan wel bent. Maar dit is toch een toppunt. Ik ben hier niet gekomen om onheus bejegend te worden. Waarom bent u hier dan wel, meneer Bracel? Ik ben hier om een belangrijke zaak met de recherche te bespreken. Een zaak die u ter harte gaat. Ik ben hier voor een onderhoud. Een onderhoud dat u, meneer de kok, mij heeft toegestaan. Mm -hmm. En dit alles binnen de vormen van burgerlijke beleefdheid. Maar gezien uw houding bestaat er mij geen enkele een reden om... Een ogenblikje, meneer Brassel. Ik bied u mijn verontschuldiging aan voor het impulsieve gedrag van mijn jonge collega nou. hier. Maar u zult toch moeten toegeven dat het een iets wat dwaze gang van zaken is dat een intelligent man als u, zich tot de recherche wendt met de mededeling dat hij het oprechte voornemen koestert te moord te plegen. Dan is uw collega niet alleen jong, maar ook tactloos en heeft bovendien weinig fantasie. Ach, weinig fantasie. Verrouw u nader. Hoe zal ik u dat uitleggen? Um, kijk, als u van plan bent om heesters of bloemen in uw tuin te planten en u weet niet welk jaargetijde daarvoor het meest geschikt is, dan, dan vraagt u inlichtingen. Aan een tuinman of, of een bloemist. Dat is. dat is toch logisch, nietwaar? Dat zijn immers de vakmensen. Ik wacht. Welnu. Ik heb het plan opgevat een moord te plegen. Aangezien dat voor mij geen dagelijkse bezigheid is, heb ik inlichtingen nodig. Aan wie vraag ik dus inlichtingen? Aan een expert in moordzaken. U begaat een ernstige vergissing, meneer Bassa. Uw benadering is niet juist. Wij zijn geen expert in het plegen van moorden. We tachten ze slechts op te lossen. We proberen de dader of de daders te vinden. Achteraf. Juist. Zeer juist. Ja. En dat is nu precies het waarom van mijn in uw ogen zo bespottelijke brief. U heeft ervaringen met, met moorden. U kunt achteraf exact zeggen welke fout of fouten de moordenaar heeft gemaakt. Waarom zou ik geen gebruik maken van uw kennis om die fouten te vermijden? Denk u toch werkelijk dat wij... Moment, moment, moment. Kijk dus nu de kok. U kunt pas aan het werk gaan nadat ik een moord heb gepleegd. Niet eerder. Dan is het in feite voor mij te laat. Vanaf dat moment zijn u en ik... Uh, elkaars tegenstanders. Vijanden. Een normaal en openhartig gesprek is dan niet meer mogelijk. Maar nu... In deze voorfase kunnen we toch... Ja, meneer Brassel, u voldoet uw tijd en de mijne. Tijd, verdoen, meneer de kok. Ik wil een perfecte moord. Ik doe een oprecht voorstel. U vertelt mij welke fouten ik absoluut niet mag maken... en ik lever mezelf aan u uit. Ach, ik geloof dat ik u begin te begrijpen. Ja, ja, ja. U verwacht van mij als expert een soort handleiding tot moord. Een soort recept. Het begint eindelijk tot u door te dringen. Een deugdelijk recept, zo dat u nooit gepakt kunt worden. Precies, ja. En dan mag ik gerust weten dat u de dader bent. Dat is al de bedoeling. Inderdaad. Wat uh, eenzijdige overeenkomst, vindt u niet? Want wat heb ik eraan als ik, als regisseur, weet dat u die moord gepleegd heeft? Terwijl ik nooit het bewijs van uw schuld kan leveren, dankzij uw perfecte uitvoering van mijn eigen recept. <lacht> nee, niks. Niks heb ik daaraan. Ik heb hem wel de dader, maar ik kan hem nooit aan de justitie uitleveren. U bent slim, meneer de koop. Niet waar? Ja, heel slim. Ik wil inderdaad volkomen uitsluiten dat ik gepakt word. Dat is toch begrijpelijk, vindt u niet? Mm -hmm. Goed. Ik ben nog betrekkelijk jong. Ik heb een lieve vrouw, twee schatten van kinderen en een goede positie. Nou, het zou toch dwaas zijn dat alles op te geven. Te verspillen voor een moord... Die toch eigenlijk niets anders is dan een verlaten... Een verlaten wat? Ach, het heeft geen enkele zin om, om nu al op de zaken vooruit te lopen. U bent dus werkelijk van plan een moord te plegen? Ja, ook als u mij dat recept niet geeft. Ik heb u dat toch geschreven? Tijdstip en plaats van moord staan al vast. Meneer Bracel, laat we dit spelletje alsjeblieft staken. Hè? Nu even in alle ernst. U heeft toch geen moment geloofd dat ik u werkelijk behulpzaam zou zijn bij het plegen van een moord? Nee, dat heb ik inderdaad geen moment geloofd. Zo, maar waarom dan dat briefje? U moet toch een heel goede reden gehad hebben om mij dat te schrijven. Vertel het mij nou eens. Mijne heren. In kamer 21 van Hotel Het Wapen van Groenland ligt het lijk van een zekere Jan Bretts. Dat hotel is nog geen 400 meter hier vandaan. Wat? Hoe weet u dat? Jan Bretts ligt daar. Met ingeslagen schedel. Is dit een grap, meneer Barcel? Oh, belt u gerust het wapen van Groenland. Of nog beter. Stuurt u er een van uw dappere mannen op af om het uh, te controleren. doen. Ja. bel het wapen van Groenland. Hm. Nou, mijn aanwezigheid is hier zeker niet langer vereist. Ik denk dat ik... Uh, u blijft hier. Oh. Tot we weten wat er precies aan de hand is. Hier heb ik het nummer. Ik spreek met de politie van bureau Warmoestraat. Kunt u mij zeggen wie er op kamer 21 logeert? Politie? Doet u alstublieft wat ik u vraag. Kamer 21, een ogenblik. Op kamer 21. Dat is de heer Bretts. J.J. Bretts. Gaat u dan onmiddellijk kijken of die meneer Bretts nog in leven is? Pardon, wat zegt u? Gaat u dan onmiddellijk kijken of die meneer nog in leven is? Ik heb hem net nog de sleutels van zijn kamer gegeven. Hoe laat was dat? Om een, een uur of acht. Ja, ja, het was acht uur. En? Is die meneer nog in leven? Waarom niet? Ik begrijp er niets van. Ik spreek toch met de politie? Ja, uh, luistert u eens, meneer. Wees u zo goed en gaat u even naar kamer 21. Ik wacht wel. Goed, goed. Als u dat wilt, een, een ogenblik dan. Hij hmm. gaat kijken. Zeg, dat is de hierom doel hè? Ja, lang niet zo. Hoezo? Nou, dat kan wel even duren, voor die man weer terug is. Ik zal vast een patouille laten schuren en dan kunnen jullie vast op afgaan. Dat is geen gek idee. Ja, ben ik ook hier, uh, Waarom straat. Wil je even een wagen sturen naar het Hotel Het Wapen van Groenland in de Lange Riesel? En laat we daar voor de deur wachten op wij zijn. Wil je? Zo, nou meer kunnen we op dit moment niet doen. Hallo? Ja? Bent u ben er nog? Ja, ja, natuurlijk. Die man, die Brits, is dood. Nergens aankomen, we komen direct. En? Brits is inderdaad dood. Ik vermoed dat u voorlopig wel geen tijd voor mezelf zult hebben. Ik wens de heer in ieder geval veel succes bij een onderzoek. Oh, nee. Nee, dat gaat zomaar niet. Geen denken aan. Eerst een paar vragen. U weet er blijkbaar heel wat vanaf. U heeft niet het recht mij zo vast te pakken. Laat me los. U heeft even min het recht mij hier te houden. Die receptionist, en misschien ook wel ander personeel van het hotel, zullen u kunnen vertellen dat Jan Bretts om klokslag acht uur de sleutel van zijn kamer kreeg en nog springlevend was. Laat hem maar los verder. Zo, dat is beter. Overigens wil ik de heer erop wijzen dat ik vanaf acht uur voortdurend in uw gezelschap ben geweest. Wat wilt u nog meer? Een beter alibi kan iemand zich niet wensen. Hoe wist u dat Jan Bretts vanavond in dat hotel vermoord zou worden? Wie heeft u dat verteld? U verknoet uw tijd. Het is duidelijk dat ik de moordenaar niet ben. Ah, maar u wilt van mij misschien weten wie die Jan Bretts heeft vermoord... Precies, ja. Dat willen we inderdaad weten. Maar waar is uw beroepstrots dan gebleven... Ik neem toch aan dat u zelf de moordenaar van Jan Pretzelt zult willen vinden. Niet waar, meneer de Kok? Vladder, laat meneer Bracel maar gaan. We mogen hem onze gastvrijheid niet opdringen. Nog niet. Nu nog niet. Goedenavond, heren. Hier is het, kamer 21. Gaat uw gang. Daar ligt hij. Zo vond ik hem. Maar hoe wist u eigenlijk? U heeft niks aangeraakt? Nee, natuurlijk niet. Behalve de deur. Verder aan de deur ben ik niet geweest. Ik heb eerst geklopt, en pas daarna heb ik de deur open gedaan. En toen zag u hem liggen? Ja, precies zoals hij daar nu ligt. Met al dat bloed. U heeft de slachtoffer niet aangeraakt, hè? Ook niet zijn pols gevoeld? Nee, ik, ik ben meteen naar beneden geholpen om het u te zeggen. Goed. De deur was dus niet op slot? Nee, ik klopte aan en toen er geen antwoord kwam, deed ik de deur gewoon open. Wat is wel een sleutel? Ja, natuurlijk heb ik die, een, een paspartout. Ja, ja, ja, ja. Wie hebben er nog meer zo'n sleutel? Praktisch al het personeel. Voor het schoonhouders van de kamers. Ja, uiteraard mogen ze daar niet zomaar gebruik van maken. Er wordt altijd eerst geklopt, tenzij men zeker weten dat de kamer vrij is. Hoeveel van die sleutels zijn er in omloop? Twaalf, meer niet. Nou, Straks komt mijn collega hier naar beneden om een praatje te maken met al die sleutelbezitters. Verzamelt u ze maar in de eetzaal. U kunt ons nu voorloppen van voor alleen van alleen laten. Oh ja, ik had ook graag een lijst met de namen van de andere gasten en een plattegrond van deze etage. Zoals u wilt, ik. Ik zal ervoor zorgen. Kan ik verder nog iets voor u doen? Ja, over een paar minuten komen er een paar heren van onze technische dienst en een dokter. Als u de heren wilt doorsturen naar deze kamer. Zoals u wilt. En mochten de heren van de pers oplaven, laat u die er niet verder komen dan uw balie. Komt in orde. Hij is neergeslagen bij de hockeystick. Hij ligt er wel heel erg vreemd bij, vind je niet? Ja. Yeah. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die neergeslagen is er zo bij ligt. Zo val je toch niet neer? Nee. De dader heeft hem na de klap zo neergelegd een grote trekpop. Is een arm opgetrokken zijn armen opgetrokken, zijn benen ook. een grote... grote hardele die, die hockeystick die is aan de onderkant verzwaard. Kijk maar, hier. Er zit heel nauwkeurig plakband omheen gewikkeld. Mm -hmm. Straks als de experten zijn. Zullen we wel zien hoe bij die stick verzwaard is. Ik wil weten dat het met lood is. Ja, is vreemd hè. Zonder lood is een hockeystick toch ook een formidale moordwapen. De dader wilde er zeker van zijn dat de eerste klap al meteen dodelijk was... Mm. Weet je, Fredder, ik heb zo'n idee dat deze moord al heel lang is voorbereid. Het is het product van een wel overwogen tot in de details uitgeruikt plan. Ja, en die Pierre Bracel was volledig op de hoogte. Ja, waarschijnlijk wel. Ik begrijp jou niet. Waarom liet je hem dan zomaar gaan? Het was een grote fout. Leer nou één ding van mij, jongen. Wees altijd voorzichtig met intelligente mensen. Ach. Ze bezorgen je veel meer last dan domme. Ja. Geloof me nou. Die Pierre Bracel is intelligent. Veel intelligenter dan jij denkt. Dat is een man die tekst als goed weet wat hij doet. Ja, en, en toch had je hem niet moeten laten gaan. We hadden hem toch kunnen verhoren. En noem jij me dan dat is de wettelijke grond waarop wij die Pierre Brassell hadden kunnen vaststellen. Uh, hij wist van deze moord af. Hij zou ons daar nog veel meer over kunnen vertellen. Ik geloof niet dat je iemand mag dwingen iets te zeggen wat hij per se niet wil zeggen. En toch wist hij van deze moord. En hij weet nog veel meer. Ja, waarschijnlijk wel ja. Als we hem geen medeplichtigheid en lasten kunnen leggen dan rusten op hem in ieder geval de verplichting om de politie te waarschuwen. Mm -hmm. ja, ik bedoel op een tijdstip waarop de misdaad nog voorkomen had kunnen worden. Ja, en dat heeft hij niet gedaan. Nee, terwijl hij bij ons op het bureau dat idioot te de voorstel deed, allerlei nonsens uitkraande over een recept voor een perfecte moord, liet hij hier, hier, in deze hotelkamer het slachtoffer rustig de schedel inslaan. Mm -hmm. Verdomme nog aan toe! Hij wist toch dat het zou gebeuren? Kamer 21, Hotel Het Wapen van Groenland. Compleet met de naam van het slachtoffer, Jan Brits. Hij, hij wist het zo goed alsof hij het zelf gedaan had. Zelf gedaan had? Heeft Pierre Brassel deze Bretts vermoord? Nou, nou nee, de, tenminste, als de receptionist hier de waarheid zei... toen hij beweerde dat hij om 8 uur de sleutel aan Bretts heeft afgegeven... En daar dat... kunnen we wel voor uitgaan. Nou ja, misschien vinden we nog anderen... die getuigen kunnen dat Bretts om 8 uur nog in leven was... en kijk, dan kan Pierre Brassel hem onmogelijk vermoorden. Maar hij wist van deze moord wel alles af. In ieder geval genoeg om zichzelf een perfect alibi te verschaffen... door op het tijdstip van de moord bij ons te zijn. Ja, en dan nog iets... Oh. Brassell wist dat deze moord gepleegd zou worden. Op hem rust inderdaad de plicht, de wettelijke plicht, om te waarschuwen. De politie op het slachtoffer. Ah, dus dat geef je zelf toe. De politie of het slachtoffer. De wet biedt namelijk twee mogelijkheden. Pierre Brassell is ook niet strafbaar wanneer hij het slachtoffer heeft gewaarschuwd. Vooraf, uiteraard. Ja, met een kok. Het is toch duidelijk dat hij het slachtoffer niet vond voor hem heeft gewaarschuwd. Anders was dit nooit gebeurd. Ja, ho, ho, ho, ho. Hè. Jan Brits kan de waarschuwing in de wind hebben geslagen of uh, als een grap hebben beschouwd. Jij vond die brief toch ook nog groot? Nee, nee, nee, nee, jongen. Zoals de situatie nu ligt, kunnen wij voorlopig niets tegen de meneer Brassel ondernemen. Iedere rechtstreekse actie zou neerkomen op vrijheidsberoving. Dat is, uh, is een heel akelig woord. Nou, ik geloof dat de meute eraan komt. Oh, nou, doe dan de deur maar open en laat de heren binnen. Ja. Heren, komt u binnen? Hé, hey, hello Bram. jij het fotowerk? werk? ja. En omdat jij het bent, doe ik het in kleur. Hm. Zo, die ligt er bij. Net een grote Harlekijn. Hij eh, is toch dood, hè? Hé hey Bert, kijk eens. Nou, uh, ik heb het al gezien. Zeg dat ik ook als Bram nou eerst die hockeystick fotografeert. dan begin ik daar aan de andere kant met, die, uh, met de vingerafdrukken. Nou, ik denk niet dat je er verder zal vinden. Uh. Zeg, Bram. Heb je ooit wel eens eerder iemand zo zien liggen die was neergeslagen? Nou, nee. Ik heb er al heel wat zien liggen, maar zo. Als je het mij vraagt, hebben ze die met opzet zo neergelegd. Dat dacht ik ook al. We lopen het er niet in de weg, hè? Nee, niet. Die hockeystick is waarschijnlijk het moordwapen. Maak je geen zorgen. Het komt er allemaal mooi op te staan. Auw, mijn knieën. Zo, de kamer op de vloer. Pakken we op kopje in, close-up. Zo. Dat is de laatste foto, maar nog een totaaltje. Ga eens opzij, Vlader. Ja. Uh, zo. Speciale wensen, ik ben er nou toch? Ja, ze wacht nog even Bram, als dokter rusteloos er is, kun je misschien nog foto's maken. Volgens mij heeft hij geen dokter meer nodig. Maar ja, ik ben maar leek natuurlijk. En Bert, moeite waard? vingerafdrukken? Ja, dat was die van de vingerafdrukken. Alleen uh, die hockeystick, zo zijn we als wat. Er is geen vingertje op te vinden. Wel bloed en wat maar vingerafdrukken, Oh maar. Dat is een mooi plakband wat ze om die stick hebben gewikkeld. Mooi linnenband, nog nooit gebruikt. De Bert? Ja, hoe is het? Zeg, heb jij er eens iemand zo bij zien liggen? Ja, wat zal ik je zeggen? Liggen doen ze meestal, maar dit hier is een nieuwtje, zeg. Ja, ik zou zeggen, wees er maar blij mee. Uh, waarom zou ik wel blij mee zijn? Als ik jou was de kok, dan zou ik uitkijken naar een grappenmaker met een zeer luguber gevoel voor humor. Ja, en waar kan ik die vinden? Ja, hoor, dat is jouw zuik, kom. Ja, nou, in ieder geval bedankt, hè, voor de tip. Ja, graag gedaan. Goedenavond, heren. Goedenavond, dokter oh, dank Tot ja, ah, dat Zo. Nou, dat is een behoorlijke map geweest Afdoende. Uh, hij heeft één klap gehad. Voor zover ik het nu kan beoordelen, tenminste. Kijk die uh, wondranden maar eens. Ja, hij was op dood. En zou het met die hockeystick gebeurd kunnen zijn? Uh, waarschijnlijk wel. De aard van de verwonding komt uh, zo op het eerste gezicht wel overeen met die van een stick. Nou uh, ja, we zullen het allemaal straks rustig onderzoeken. En dokter? Die houding, die stand van arm en benen, kan iemand zo neervallen na een klap? Oh, je kunt op verschillende manieren neervallen na een klap op het achterhoofd, maar zo is onmogelijk. Hij ligt er volkomen symmetrisch bij. Ja, hij doet me ergens aan denken. Aan een heerlijkein? Uh, Waarachtig. Hij ligt erbij als een trekpop. Nou ja, hij kan hier nu wel weg. Ik doe vannacht nog sexy. U heeft morgen in de loop van de dag mijn rapport. Je hebt ons ook niet meer nodig, de kok? Nee, bedankt. Oh, maar Wacht even heren, dan loop ik gelijk met jullie mee. Okay. Uh, Fredder, ja. ik ga me toch maar even zelf met dat personeel bemoeien. Als jij nu naar het bureau gaat, stel dan een kort rapportje op voor de commissaris, wil je? Ja. een uh, voorlopig rapportje. Ga dan nog iets? Probeer zoveel mogelijk te weten te komen van de Jan Bretts. Ik zie je straks wel op het bureau. Goed, tot straks naar mij, de kok. Ja. De liftbediende heeft de verklaring van de receptionist bevestigd. Vanavond om 8 uur leefde hij aan Bretts nog. Uh -huh. En het overige personeel? Heeft die ondervraging nog wat opgeleverd? Nee, niet dat hij te waard was. Nou, wat weten we van de slachtoffer? Even kijken. Johannes Brets. Ja. oud 25 jaar, van beroep Koopman. Woonachtig te Utrecht, uh, Brekelstraat 315. Brets had zich drie dagen geleden in dat hotel laten inschrijven. Zeg, heb jij nog iets van bagage ofzo op zijn kamer gevonden? Ja, nou en of? Hij ja, had praktisch geen bagage bij zich. Behalve een leren weekendtas. die bijna niet aan tillen was van het uh, gereedschap dat erin zat. Gereedschap? Uh. Inbrekerswerktuig. Ah, oh, van beroep Koopman, hè? Uh -huh. Heb jij die uh, receptionist nog gebeld, gevraagd of, of Brets nog gebeld heeft? Ja. Of dat hij opgebeld gebeld is? Nou, of Brets gebeld heeft, dat moest je nog nakijken. Maar hij zou vanavond het uh, uh -huh. laten weten. Hij zou hier naartoe bellen. Toen Tenminste... ik Ja, goedenavond. U spreekt hier met de kok, bureau Warmozaar. Een uh, vraagje. Wie belde er kort na acht uur vanavond op en vroeg naar de heer Bretts? Dat weet ik niet. Ze heeft haar naam niet genoemd. Ze vroeg alleen of een Prets in ons hotel logeerde. Ze? Een, uh, een vrouw? Ja, het was een vrouw. Ah. Ja, nou ja, u heeft natuurlijk wel enig ervaring hè, met uh, telefoontjes. Uh, wat denkt u? Was dat zijn uh, moeder, zijn vrouw of zijn vriendin? Weet ik niet, dat is zo moeilijk te zeggen. In ieder geval geen relatie zoals u noemde. Ik zou zeggen, zakelijk, mm -hmm. cooler. Ze was alleen geïnteresseerd tot wie er was. Toen, er was iets met die stem. Er was iets met de stem? Uh, Kun je dat omschrijven? Die dame sprak met een accent, een, een licht Duits accent. Ze sprak als iemand die al jaren in Nederland woont. Goed Nederlands spreekt, maar toch blijf je horen. Volgens mij was ze Duitse. U heeft mij geweldig geholpen. Oh ja, als die uh, meneer Bretts ergens naartoe heeft gebeld, dan hoor ik dat nog wel van u, hè? Dat zoek ik voor u op en dan bel ik u meteen terug. Ja. De hotelgasten kunnen uitsluitend via mij bellen. Als hij heeft gebeld, dan weet ik ook het nummer waar hij mee belde. Oh, is prachtig. Oh, ja, nog iets. Uh, kunnen ze zich herinneren wat die dame zei die naar Bretts vroeg? Ongeveer wel, ja. Ze vroeg of meneer Bretts in ons hotel logeerde. Ik zei dat dat zo was. Toen vroeg ze of hij aanwezig was. Ja. Ik antwoordde bevestigend ja. en vroeg haar of ik haar moest doorverbinden. Ze zei toen: nee, dank u, laat u maar. Ja. Een verpakte verbinding. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, we, nou uh, nogmaals bedankt uh, voor uw voortreffelijke hulp, Goedenavond. Goedenavond. Nou, en? Uh, ben je wat wijzer geworden? Was het een belangrijk telefoontje? Ze had een Duits accent, Duits. Ja. Zeg. Ehm, uh, Bretts woont dus in Utrecht. Ja, uh, ik heb al gebeld met de collega's daar. Ze zullen ons alle gegevens sturen die ze over die Bretts hebben. Mooi zo. Zeg, wist jij dat die Jan Bretts een strafblad heeft van hier tot gunder? Nou, dat verbaast me niks. Hij was vast niet voor het keer op pad met die tasgereedschap. <lacht> nou, dat uh, was alles, tenminste voorlopig. Ja, nou dan heb ik nog een verrassing. Een verrassing? Ja, onder het lijk van Jan Bretts lag dit. Hoe kom je eraan? De bloeders die hem weghaalden vonden het. Het lag onder het lijk. Lees maar. Geachte heer Bretts, ik raad u aan om woensdagavond, na acht uur, niet meer naar uw hotelkamer te gaan. Blijf daar weg. Er wacht u anders een dodelijke verrassing. Pierre Brassel, wat, wat, wat, wat, wat is dit? Dit? is een briefje met een waarschuwing. Nee, nee, wacht nou eens even. Dat briefje vonden ze onder het lijk, zeg je? Ja, toen ze hem weghaalden. Onder het lijk? Niet in een van zijn zakken. Heel goed opgemerkt. Het had in een van zijn zakken moeten zitten. Inderdaad, ja, dat briefje had in een van zijn zakken moeten zitten. Yes. Want als Brits dat briefje werkelijk had ontvangen. dan had hij het gelezen en bij zich gestoken. Of weggegooid. Ach. Het slachtoffer heeft het briefje dan nou ook nooit gelezen. Hij heeft het nooit onder ogen gehad. Dat briefje is na de moord. nadat hij was doodgeslagen. onder het lichaam gelegd. met de bedoeling dat wij het zouden vinden. Ja. En wij? Wij zullen nooit kunnen bewijzen dat Jan Brits dat briefje niet heeft gelezen. Inderdaad. Ja, je ziet me, jongen, dat Pierre Bracel een zeer uitgekookte en intelligente knaap is. En hij moet de wet op zijn duimpje kennen. Dus dan is Pierre Bracel nu gevrijwaard van een strafrechtelijke vervolging... ...omdat hij de man wiens leven werd bedreigd wel degelijk heeft gewaarschuwd. Ja. Dat is een toppunt. Ja, slim, hè? Ja. Ze zijn hele gesignior, die Pierre Bracel. Ik zei het toch al, kijk uit met intelligente mensen. Die maken het je altijd verdraaid lastig. De makers van het plan voor de moord op Jan Bretts hebben aan alles gedacht... Perfect. Griezelig perfect. En toch hebben ze één fout gemaakt. Dat briefje lag onder het lijk. Ja. Ja, maar daar doen wij niet zo best veel mee. Het had natuurlijk in één van de zakken moeten zitten. Tenzij... Nee. Nee, ik geloof niet dat we daar iets aan hebben. Het is een aanwijzing, maar meer niet. Maar, maar dat telefoontje. Ze had een Duits accent, zei je. Ze belden naar het hotel... Een vroeg de receptionist of brets in het hotel logeerde. Een soort controle? En of je aanwezig was, ja, een soort controle, ja. Of de moordenaar niet te vergeten van wachten. Een bijna volmaakte moord. Maar gelukkig niet echt volmaakt. En als ik in de volmaakte moord zou geloven, dan nam ik onmiddellijk mijn ontslag. <lacht> volmaakte moord. Met Vleller, recherche waar moest uit? U spreekt met de receptionist van het Wapen van Groenland in ons gesprekkenregister twee interlokale telefoontjes staan. Op naam van meneer Brits. Interlokaal? Mooi. En uh, wanneer vonden die gesprekken plaats? En met wie? Allebei op dinsdag. Hij heeft gebeld met Utrecht. 030 27 12 28. 2 7 Heeft u er wat aan? Nou, dat is moeilijk nu al te zeggen. En dat andere gesprek? Met hetzelfde nummer. Aha. Nou, uh, in ieder geval bedankt. Zo. Hij heeft dus gebeld. In het lokaal met wie? Nou, met iemand uit Utrecht. Ik heb geen naam, alleen het nummer. De politie van Utrecht zou toch gegevens sturen, hè? Huh? Doe me dan al en bel ze vast. Dan ben ik nieuwsgierig aan die breds. En vraag of ze uitzoeken of wie de telefoonnummer is. Dan ben ik intussen een wagentje. Voor straks. Een wagentje? Voor ons? Nu, nu nog, maar het is... Ja, ja doe dan nou wat je gevraagd wordt. Oké, okay, Bos. En schij uit met het gat Bos, hè? Goed, baas. Ben je toch impulsief? Weet je wel, hoe laat het is? Het is verdomme midden in de nacht. Waarom moeten we nou nog naar Utrecht? Het is nooit te laat om een oude moeder te condoleren met het verlies van haar zoon. Wat kan de Utrechtse politie toch doen? Ik ben nu eenmaal nieuwsgierig, dat weet je. Vertel me liever wat het telefoontje met de collega's in Utrecht heeft opgeleverd. Hé hey, hé, hey, let je wel een beetje op verkeer? Uh, straks zitten we op de snelweg en is het gewoon lineaaltje. Reden. Nou, kom op verder. Wat zei ze daar in Utrecht over Jan Bretts? Waarom zet je de sirene niet aan? Dan zijn we er vlugger doorheen. Oh, alsjeblieft geen sirene hè? Dan ben je er zelf dood aan, hoor. Nou, wat zei ze? Oh, ze zijn in Utrecht helemaal niet rouwig om die dood van uh, Jan Bretssi. Mm. Als je mij vraagt, laat de commissaris er straks nog champagne aanrukken om het te vieren. Ja, Wat Maar Dat is zo erg met die Bretssi. Ja, ze hebben er al jaren last mee, die knapen. Heeft in zijn betrekkelijke korte leven alles gedaan wat onze lieve heer verboden heeft. Zo. Diefstal, inbraak, beroving, alles. Tot en met moord toe. Moord? Kijk, eens, een frisse jongen. Ja. Roofmoord. Hij heeft meer in dan buiten de gevangenis gezeten. Roofmoord? Ja. Zo. En dan pleegde die moord toen hij 17 was. 17? Bij. 17. Tijdens een weekendverlof. vanlof. goed gedrag. Misschien met een vriendje ook 17. Uit dezelfde inrichting. Ergens s'nachts in Haarlem een antiekzaakje binnengedrongen. Dan hebben ze de antiqueer, een oude man overvallen, en vermoord. Hele operatie, moord in Kluis. Leverde een 11 gulden 13 cent op. Jongen, jongen, jongen, jongen. Hoe heette die antiqueer? En dat vriendje erbij is. Een bijsvriendje dat heette Reinier Kamperman en, en die antiquaire. Uh, iets van Hampel, Jacob, uh, uh, Hampelman of zoiets. Ik heb de aantekening op het bureau liggen. 11 gulden en cent. Mensenleven voor 1113 rotcent. Daar is hij toch wel voor gestraft? Of oh, hij ervoor gestraft is. Dus. Mag toch niet zomaar iemand vermoorden? Dat dek je wel, kok. In ons vriendelijke landje word je er natuurlijk voor gestraft. En hoe? Humaan <laughs> natuurlijk. Er wordt rekening gehouden met allerlei omstandigheden. Dat krenk kreeg drie jaar. Drie jaar? Voor Roofmoord. Ja. En nadat hij zijn straf had uitgezeten is meneer nog eens twee keer voor de rechter verschenen. Voor inbraken. Maar dat was bij lange na niet zo erg als de eerste keer. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij zijn leven beterde. Hij kreeg anderhalf jaar voor die inbraken. Eh, eh, wat wil je? Hè? Straf en vergelding zijn nu eenmaal verouderde begrippen. We hm. plegen tegenwoordig slechts medelijden te hebben. en Worden met de dag fidele. Ja, Criminelen zou je bedoelen. Misdaad is tegenwoordig een vorm van vrije tijdsbesteding. Tja. nou en meneer, wat doet u zo in uw vrije tijd? Ik? Oh, ik ben een beetje crimineel. Iedere zaterdag zit ik een kraak, dus voor de ontspanning. En dan één keer in de twee of de drie maanden onschuldige moord. Beetje geweldpleging, snap je? Om te relaxen. Zo, zo, zo, zo. Wordt u dan nooit gepakt? Oh, je wil hoor. Ja, steeds weer. Maar kijk, ik heb een paar complexen, weet je wel. En uh, daar houden de psychiaters en de rechters natuurlijk rekening mee. Ja, ze laten me meteen weer vrij. Want gevangenisstraf, dat zal op mij een verkeerde uitwerking hebben. Ja, dat zal namelijk leiden tot crimineel gedrag. Ja, joh, gevangenisstraf is slecht voor mijn sociale aanpassing. Ja, kom, kom, kom nou. Verder dan, kom ik. Ik Niet zo cynisch, hè. Kom nou. Berechtiging van misdadigers is een zaak die de politie niet aangaat. Het is een zaak voor de rechters, dat is niet voor ons. Ja, dat is maar goed ook, want als ik... Ja, ja, ja, kom. Als wij ons nou even bepalen tot die plotselinge dood van Jan Bretts. wat hebben we tot nu toe? Bretts was een notoren biasklant. Hij wordt in een hotelkamer vermoord. Opgewacht en de neergeslagen. Ja, met een stik die daar speciaal voor is geprepareerd. Het is dus een goed geplande moord, of mm -hmm. niet? Ja, ja, ja. ja. Daarbij wijst ook het briefje van Pierre Brazel op. Ja, en dat telefoontje van die dame met dat Duits accent. Bretts hield zich de laatste tijd hoofdzakelijk bezig met inbruik... Denk maar niet die zware tas, maar het gereedschap. Ja? Ik vraag me af of hij, of hij alleen werkte. Heb je dat gereedschap nog bekeken? Ja, vluchtig, heel vruchtig. Maar toch nog wel lang genoeg om te zien dat er een paar ingenieuze dingetjes in zaten, zeg. Zo ingenieus, dat alleen een heel handige jongens een speciaal moest hebben gemaakt. Ik denk dat hij hier was voor een karweitje, dat hij moest wachten op zijn vriendjes waren natuurlijk ergens anders bezig, tot ze van Bretts het seintje kregen dat het kwijtje rijp was. Uh, Veronderstellingen is van alles mogelijk. Ja, misschien heb je gelijk. Er zijn waarschijnlijk nog meer knapen op de hoogte van wat Bretts van plan was. Ja. misschien was het wel een grote kraak. Met, die Bretts, die had zijn intrek genomen in een hotel. Hè? Nou, geen altijd duur hotel, maar ja, toch ook weer geen griebus achteraf. Mm, nou, zo. We zijn de stad uit. Met een beetje geluk schiet het nu sneller op. 3.15, hier moet het zijn. Ja, kijk, na een plaatje. WDW Brits. Nou, dat gaat hier dan. Kom op. Niet veel beweging, uh, dat Nee. Nou, uh, zo schieten we niet veel op. Laat mij maar eens even. Ja, hey, joh, zo maak je heel Utrecht wakker. Eh. Uh... Hé, hey, wat moet dat? Bent u mevrouw Brets? Ja, we zou dat? Waarom zal uh, het nou uh, trappen. Het spijt me, mevrouw Brets, maar kunnen wij u even spreken? Spreken? Mijn? Midden in de nacht? Ja, mevrouw Brets, het is belangrijk. Ik ben voor niemand te spreken. Voor niemand niet. En dan gaan gauw oprotten, waarschijnlijk de politie. Wij zijn van de politie! Oh? Mogen we boven komen? wil u me? Het gaat over uw zoon Jan. Over Jantje? Ja, over uw zoon Jan Brett. Ik moet niet dood van zeggen. Wat is er dan met mijn zoon? Mevrouw Brett, mogen we niet boven komen. Het praat zoveel erg lastig. Oh, ja. blikje dan. Uh, eindelijk. Morgen heb ik heel pijn met het gesnreeuw. Erin. Dank u. Kijk, kijk alsjeblieft niet naar de zo hier. Is nou niet Wat oh, Gaat zitten. Nee. Oh, leg, leg de vuile wasgoed maar op de grond. Ja, ik zou vandaag gewassen. Maar mijn rug, zie je? Voel me niks niet goed de laatste tijd. Steeds weer die rug. Spit, denk ik. Mijn naam is de kok oh. met COCK. Dit hier is mijn collega Vledde. Wij zijn de van politie. Wij komen uit Amsterdam. Regisseurs. Mm -hmm. Politie uit Amsterdam. Zo, zo. Amsterdam. Ja, mevrouw. Van het bureau Waarmoestraat. Van de Waarmoestraat. Helemaal uit Amsterdam. <coughs> ja, helemaal uit Amsterdam. Wij, hey, uh, uh, We komen in verband met uw zoon. Politie uit Amsterdam? Voor Jantje? Wat is er met hem? Zit hij weer eens? Nou... Dat niet. Uh, nee, uw zoon zit niet... Maar wat is er dan met hem aan de hand? Het is... Uh, het is wat anders. Wij hebben uw zoon Jan vanavond gevonden. In een hotel. Het was niet zo best met hem. Wat is er met hem? Hij... Hij heeft... heb zeker weer wat uitgevreten. Je kunt me rustig zeggen hoor, ik schrik niet meer zo gauw. <laughs> ik ben erachter wel wat gewend met de jong. Jan, uw zoon is... Dood. Zo. Is ze dus toch wel gekomen? Ja, het staat erin, ja. Verbaast me niks. Er was er een keer van komen. Mevrouw Bets. Hoe is het nee. gebeurd? Of mag ik dat niet weten? Ja, natuurlijk mag u dat weten, mevrouw. Nou dan. Hoe is het gebeurd? Je zoon Jan werd vermoord. Vermoord. Ja. We hebben hem in een hotelkamer gevonden. Dood. Vermoord? Is hij dan niet door de politie doodgeschoten? Waarom door de politie? Het lag toch het meest voor de hand? Zou toch ook best bij hem gepast hebben? Ja, maar waarom zou de politie? Ik begrijp u niet. Ach, laat maar zitten. Maakt het ook uit. Jantje is dood. Waarover nog zeur is, is toch gebeurd? Luister dus, mevrouw Brits. Het is akelig om het te vertellen, en nog akeliger om het te moeten aanhoren. Maar het is toch beter dat u de feiten kent. Iemand, wij weten nog niet wie, iemand heeft Jan met een zwaar voorwerp op zijn hoofd geslagen. Het, het, nee. ja, het was moord. Mijn collega en ik zijn met het onderzoek belast. Het is geen eenvoudige zaak om die moordenaar te vinden. Wij hebben maar weinig aanknopingspunten, en daarom hopen we dat u ons iets kunt vertellen. En ons zo misschien een aanwijzing zou kunnen geven. Ik? Waarom? Waarom zou ik de politie helpen? Omdat het uw plicht is. Mijn plicht? Plicht? Er, en omdat het uw zoon is. Zo. Krijg ik hem daarmee terug? Door de politie te helpen? Nee, daar krijgt u niet mee terug. Ik kan wat dat betreft geen koehandeltje met u doen. Ik ben onze lieve heer niet. Ik had alleen gehoopt dat de dood van uw zoon u iets zou hebben geleerd. Hm. Blijkbaar ik me op een vergist. Verder we gaan. We verknoeien hier onze tijd. Meneer, meneer de Kok. Ja. Wanneer krijg ik hem thuis? Goed. Ik maak het voor u in orde. Jan wordt van hier uit begraven. Dank u, dank u, meneer. Sterkte, mevrouw West. Hey, dat gaat u straks bij dikke Ton? Ik denk dat hij u wel wat meer kan vertellen. Dikke Ton ging veel aan Jantje om. En uh, waar uh, kunnen we Dikke Ton vinden? Honderd verderop. Praktisch op de hoek. Honderd een zoldertje. En zeg maar dat ik u gestuurd heb. Dank u wel, mevrouw Brett. Kom, laat we maar gaan. Naar Dikke oh. ah. Het is. Uh... Maar Brett heeft jullie gestuurd. En Jan zit in Amsterdam met dik op zijn kersenpit gaat en is dood. Man, man. Dat is wel een hele korte samenvatting. In onze processen staat er wat uitgebreiden. Maar het is wel zo ongeveer wat er met Jan Bretts is gebeurd, Jan. We, we, we heb ik er geen godsnaam mee te maken? Niks, totaal niks. Uh, wat wil je dan? Uh, luister eens, Toon. Wij hebben gegronde redenen om aan te nemen dat Jan Bretts niet voor zijn lol in het hotel verbleef. Nee, dat uh, Zou wel niet, nee. Nee, dan dachten wij zo dat het wel geen gewoon kwijt zou zijn, maar een uh, bijzondere klus. Kortom, wij denken dat hij daar was voor een grote klapper. <laughs> hey, u denkt lekker, grote klapper. <laughs> Zit, die uh, Jan Bretts was toch jouw beste vriend, is het niet? Ja, ja Jan Bretts was, ja, ja. Mooi, mooi. En nou is de Jan Bretts, jouw beste vriend, doodgeslagen. Iemand is zo onvriendelijk geweest om hem op te wachten van achter zijn schedel in te slaan. Dat is een rotstreek, dat is een echte vuile smerige rotstreek. Dat, dat, dat hadden ze niet meer te doen. Inderdaad, inderdaad, een rotstreek. En daarom vraag ik aan jou, zijn beste vriend. kan die moord iets te maken hebben met die grote klappen? Kan die moord iets te maken hebben met die grote klappen? Ja. ja dat kennen we, dat geloof ik nog niet. Nee. Nee, dat geloof ik niet. En waarom geloof jij dat niet? Nou, dat niemand wist iets, iets af van die grote klapper. Niemand? Nee! Oh, dus jij ook niet natuurlijk? Ja, wacht nou even. Ja, lig. Ik hoorde er zeker bij. Ach, ja, natuurlijk. Jij hoorde erbij. Waarbij? Hè? Huh? <laughs> ja! Nee, met de pakken! Nee, met de pakken! <laughs> Verdomme. Ik heb mijn grote bek voorbij gepraat. waar hoorde jij bij, Toon? Waar? Waarbij? Nou, uh, gewoon bij de ploegie. Ploegie? Bende, zou je bedoelen? Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Dat klinkt alleen zo woest, hè? zo Amerikaans, bende. Nee, we waren gewoon ploegie-jongens. Ja, maar wat voor jongens, Toon? Ja, kom nou, uh, laten we ermee ophouden, hè. Uh, Jaan en ik, we hoorden bij een ploegie, meer niet. Nou, dat weet je dan ook weer. Je hoeft me verder niks te vragen, hè? dat heeft geen enkele zin. Doe toch de namen van die andere jongens niet. Heel begrijpelijk, Goed, goed, goed, dan goed, Daar praten we niet meer over. Jij wil niemand verlinken, nou, dat is heel moedig van jou. Zo hoort het ook. Maar, uh, was het voor een klapper, een erg grote klapper? Dat zeg ik niet, liever niet. Nee, nee, natuurlijk zeg jij dat liever niet. Nou, Jan Brets dood is, knappen jullie dat kan wij het je wel op. Logisch, dat scheelt in de verdeling van de poed. Voor iedereen is er nou een beetje meer. En dat van de grote klapper, dat tikt aan. Tom, jij doet niet meer mee. Heb je dat verstaan? Hé, hey, ik dacht al steeds, wat zou daar in bed liggen? Ik wist niet dat jij bezoek had. Jij, de kok. <laughs> jij hebt me goed verstaan, Tom. Je kapt er mee. Wat die anderen doen is hun zak. Maar jij laat die klapper mooi zakken. Wie is deze dame, Toon? Alsjeblieft, Marie. Marie. Marie, dan moet je er eigenlijk niet mee? Dat doe ik wel. En laat me uitpraten. Ik heb die gozer nooit vertrouwd. En nu zie je het. Jan Bretts is dood. Vermoord je hebt meteen al gezegd dat die vent niet moos. Fijne meneer met zijn mooie praatjes. Houd je scheur, Marie! Dit zijn jouw zaken niet! Wat voor een uh, fijne meneer? Die vent. Die vent die uh, Jan Brest die, die uh, tip gaf voor die grote klaper. Die, uh, die. die. die. Uh, accountant. voor jou is die zaak bekeken. Afgelopen. Die. die accountant? Wie bedoel je? Ja, die accountant. Hé, kom nou, Ton. Hoe heet die vent ook alweer? Heette die fijne meneer misschien Pierre Brassel? Precies, Pierre Brassel. Het eerste vroege morgenlicht schijnt al op de daken van de Heintjehoeksteeg. Joi, mijn voeten. Wat een nacht zeg. Hey, gleden? Ja? maak jij eens een bakje van die overheerlijke oploskoffie van je. Wil je? Ja, wat hebben we wel verdiend? Verdiend, dat hebben we nodig. Ja, eerst gisteravond. Het is alles bij elkaar nog geen elf uur geleden dat die Pierre Marcel hier binnenstapte, die hele ellende begon. Daarna even naar Utrecht, heen en weer. Zijn we eigenlijk wat opgeschoten? Even mijn schoenen uit. Nou, wel beschouwd. Zijn we niet zoveel opgeschoten? Alhoewel, ik zou die dikke toon wel eens hier willen hebben. Ik wed. Ik wed dat hij nog wel wat spraakzamer zou worden. Het ploegje van hem. Ja. Ik wette dat hij me de naam daar wel zou noemen. Die toon, de machtig van een mensenstad. Dan ga ik minstens drie keer uit. Huh, ja, een kolosse. Ja, met maar hele klein een beetje hersen, hoor. Wel een koppig. Nee, dan dat kleine onderdeurtje. Ja, die Marie. Ja, Marie zeilmakers. <laughs> Je dikke Toon is bij haar niet veel te vertellen. Nee, maar er, toch was ik blij dat ze ineens keer bed opdook. Anders was die naam van Pierre Bracelard gevallen. Ik maak er een flink sterk bakje van, jongen. Ja. Ja, toch is het jammer hè? dat Toon weigerde om ons iets over die grote klapper te vertellen. En over het ploegie. Ach, kom ploegie. Het is natuurlijk een ordinaire bende bende die een tip heeft gekregen voor een grote klapper. Zo. Hier, uh, hier heb je suiker. En melk zit er al in. Ja, dank je. Maar die tip, dat moet toch wel iets geweest zijn die die jongens aansprak. Huh? Lekker heet. Mm. Oh, dat smaakt. Ik vraag me af, wat zou zo'n tip geweest zijn? Het moet iets geweest zijn die jongens inspireerde. Hoezo? Inspireerde. Door het vormen van een bende. Mm. Ja. Het vormen van een bende. Onder de bezielende leiding van Pierre Brassel. Pierre Brassel, ja. Welke rol zou die hierin spelen? Ah. Ah. Als we onze koffie op hebben, dan ga ik naar huis voor een paar uur slapen. Ja, nou, mijn idee. Als ik jou voor zou ik hetzelfde doen. Nou, absoluut. En uh, verder, hè? Wat ben je nou verder van plan? Als jij nog wat geslapen hebt, dan uh, heb ik voor jou iets bijzonders. Oh. Jij gaat in de loop van de middag naar Utrecht. Ik? We komen er net vandaan. Wat moet ik dat doen? Jij probeert contact op te nemen met het onderdeurtje, die Marie. En uiteraard zonder dikke toon erbij. Hè? Als hij erbij is, dan krijg je niet aan het praten. Ik, ik heb zo'n idee. Ik heb zo'n idee dat die kleine Marie ons meer kan vertellen over Pierre Bracel en het ploegje. Ja, leuk. Marie zonder die dikke toon erbij, hè? dat zal niet zo makkelijk gaan. Hij waakt over zijn Marie zo kloek over de kuikens. Beetje vreemde vergelijking. Oh ja, yeah, als je toch niet er bent, bel de nummer dan eens, hè. 27 12 28. Ja, dat zal ik doen. En jij? Wat ga jij doen als je geslapen hebt? Een praatje maken, met het smalde wietje. Ja, ja, ja, ja. Je bedoelt dat je een gratis koyakje gaat halen. Ach, stik. <laughs> Dat is Arnie, van Schelebertus, weet je wel. Hij heeft niet wat te veel gedronken. Ja, dat heb je zeker. En daar komt straks natuurlijk zwaar hommel van met Schelebertus. <laughs> en? Hoe staat de misdaad? Drie punten gestegen. Nou, dat ligt dan mooi vast in de markt. Mm. Zelfde recept. Ah. Als jij ook meedoet. Natuurlijk. Nou, ik drink er maar eentje met je mee. Het is nog vroeg. Santjes. Daar ga je, een beetje. Hey Annie! Ja? Hé, hey, doe een beetje voorzichtig met je stembanden. Je moet straks gele Bertus nog te woord staan. Weet je wat jij kunt doen? Nou? je? Spastig! Nou, bedankt hoor, dame. Goed op. Het is geen kwaaie meid hoor. Ze moest een slokkie lusten. Zeg, hm? heb ik het goed gehoord? Is er een doos, hè? Och. In Amsterdam, in zo'n grote stad, is er altijd wel een dooie, niet. Nee, ik bedoel die dooie in het wapen van Groenland. Oh, die. Ja, ze hebben er eentje gebonden. En. Uh, heb u daar nou nog bemoeienis mee? Lekker cognac. Mm -hmm. Ze zeggen. Het schijnt dat het een jongen van de vlakte is uit Utrecht. Oh, zo. Zeggen ze dat? Wie zeggen dat? Nou, een paar jongens uit de buurt hier die hem gekend hebben, ja, oppervlakkig natuurlijk. En uh, wie hebben hem, als ik vragen mag, oppervlakkig gekend? Eh, jongens, gewoon jongens, ik geloof dat ze hem kenden uit de Baai oh, geloof je dat, of weet ik het zeker? Heb jij misschien hier of daar iets gehoord van de een of andere grote klapper hier ergens in de stad? Wat bedoel je met een grote klapper hier ergens in de stad? Ach, ik bedoel of jij misschien, heel misschien hoor, iets hebt gehoord van plannetjes in die richting. Een plannetje om ergens een grote klapper te maken. Nee, nee, echt niet. Nee, daar heb ik niks over gehoord. Werkelijk niet? Dat is niet jammer. Ja, nou, jammer. Vreemd. Hoe moet dat dan? Ik sta hier niet te liegen hoor. Wie zegt dan dat jij liegt? Nee, ik vind het alleen een beetje vreemd. Ja, oh, kom maar aan, Zeg, Louis, waarom halen we nou speciaal een jongen uit Utrecht hier naartoe om een goede kraak te zetten? Waarom een jongen uit Utrecht? Heb hebben hier toch vaklui genoeg, of niet? Nou, maar een idee. Daar hebben we waarachtig geen lefgozer uit Utrecht voor nodig. Zal ik nog eens uh, inschenken? Doe dat. Dan neem jij er ook nog een. Dat praat wat makkelijker. <laughs> voor wie? Voor u of voor mij? Als jij nou voor een karabij een snuiter in Utrecht zou zoeken. Wat zou dat volgens jou dan betekenen? Ik zoek natuurlijk niemand in Utrecht. Dat spreekt. Maar het zou volgens mij betekenen mm -hmm. dat de jongens hier. Nou, dat betekent dat het dat karweitje, wat het dan ook mag wezen, dat het stinkt. Juist, dat het stinkt. Ik zou, als ik u was, eens met handige Henki gaan praten. Proost. Proost. Dit gelijk. Het stinkt. Bedankt voor je tip. Tip? Wat voor tip? Hé, hé, hé, wat moet dat? Als ik op visite kom, heb ik een heker aan televisie. Dat leidt zo af. ja, Henkie. Nou, oh. Goedenavond, meneer. Mag ik zeker wel even gaan zitten? Ja, dank je. Nou, ja, u zit al. Ik had ineens zo'n behoefte om jou weer eens op te zoeken. Ik dacht, nee, ik vroeg me eigenlijk af. Uh, wat vroeg u zich af, meneer? Nou, gewoon. Hoe zou mijn goede vriend Henk iets maken? Ja, dat vroeg in... ik me af. Gewoon, uit bezorgdheid. Nou, ik maak het best, zo u ziet. Ja. Jij ziet er dan ook heel wat beter uit dan Jan Brits. Dat is een rot opmerking, meneer. Ik heb het net op de radio gehoord. Het was op het nieuws. Jan Bretts is dood. Vermoord. Iemand gaf hem een dreun op zijn hersels. Wat ja, heb ik er mee te maken? hè? Dat, beste jongen, dat vroeg me ook af. Oh. <laughs> u bent uit bezorgdheid bij me gekomen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, daarom ben ik bij jou gekomen. Goh, kijk eens aan uh, u meent het. Ja, dat meen ik echt. Nou, nah, meneer de kok. Ik kan toch nog geen vliegkwaad doen. Laat staan een mens... Nee, ik heb die gouden niet vermoord. Tuurlijk niet. En niemand beweert het ook. Maar, jij kent die Jan Bres. Ah, kennen, kennen, dat is allemaal zo'n groot woord, hè. En jij kende hem uit de baais. Ja, uit de baais, ja. Een paar jaar geleden toen ik in Haarlem in de koepel zat. Nou, daar heb ik hem wel eens een keertje ontmoet. Mm. Maar dit is helemaal niet mijn type. Een akelig nakereltje was het. Voor alle zin. Nee, dit is allemaal niks van mij. Oh, kijk. Hij heeft wel geprobeerd natuurlijk om met mijn hand te pappen. Hij was voor alles in, hè? Ook vermoord? Ja, precies. Zo'n knapie was het. En dat bedoel ik nou net. Het was een gozer die nergens voor terugdienstte. U kent dat wel, uh, geen enkele moraal. Mm. Roken, Henky? Nee, dank u. Chik. Wat, uh, wat wilde hij van jou met het aanpappen? Van mij? Mm, ja, van jou. Niks? Ach, ik heb die knapen toch meteen door. Krap, hoor. Jij hebt die knapen meteen door. Waarom is je dan kort geleden hier geweest? Hier geweest? Bij mij? Ach, hoe komt u erbij, meneer? Henkie, luister jij nou eens naar me, hè? Je weet dat ik een zwak voor je heb. En toch zou ik daar nu, als ik jou was... Ja, maar... maar niet te veel op rekenen. Als ik, als ik u nou toch vertel, dat die vent... Wij vonden ik... in Bretts' hotelkamer een tas met wat gereedschap. En daar waren toch een paar dingetjes bij, Henkie. Zo uitgekookt, zo verfijnd... Zo kien uitgedacht, dat kon alleen maar door een vakman als jij zijn gemaakt. Begrijp je me nu, Henkie? Ja, begrijp je wel. Dat hij ook altijd achter mij al moet zitten. Hij is dus hier geweest. Ja. Wat was de reden van het bezoek? Waarom was Jan Brett hier bij jou? Nou, er was net voetbal op de televisie, dit mis ik nog allemaal. Dan kijk je vanavond naar de samenvatting. Dan kom vanuit zich op. Waarom kwam die Brett naar jou toe? Kijk, ik kan je natuurlijk ook meenemen naar het bureau. Ja, als u maar niet denkt dat ik weer op het verkeerde pad ga, meneer. Nou ja, goed. Ik heb een paar dingetjes voor hem gemaakt. Gereedschap. Of mag dat tegenwoordig ook al niet meer? Een paar dingetjes. Gereedschap om een inbraak te plegen. Ja, dit is volgens mij niet strafbaar. Zeg, anders kun je morgen alle ijzerwinkels wel sluiten. Breekijzers verkopen ze allemaal. Dus eh. Jan Bret kwam hier alleen maar voor wat gereedschap. kom maar toch, Henkie. Daar stik ik toch niet in. Wat wilde die verder van je? Nou ja, dat ik meedeed. Meedeed waaraan? Nou, hij zei iets groots. Organisatie, een bende. En het zat goed in elkaar, zei hij. Met een knappe kop die alles had uitgedacht. Ja, Jongen, jonge. kijk eens aan. Een bende met een knappe kop in het ja. hoofd. En jij wilde niet meedoen? Nee, ik wou niet meedoen. Zo, hm. ja, kijk. <laughs> Zo hadden me er ook zo graag bij willen hebben natuurlijk, hè. met mijn ervaring, mijn vakmanschap... Maar jij zei nee. Ja, zo is het. Ik zei nee. Ja, kijk nou eens, meneer. Ik heb nou een aardige baan. Het is geen vetpot, maar vast loon en geen gedonder met jullie. Kijk, daar is Kleuren TV. Om het elders is de voetbal op. Ik hoef nooit meer in mijn rats te zitten. Maar ja, ik heb het eigenlijk nog nooit zo rustig gehad als nou. Je zit er inderdaad knap bij. Ja. Zeg, die, uh, die Breds had het over een organisatie... Heeft hij er niks meer van verteld? Nou, eigenlijk niet, nee. Ik neem toch aan dat Bert jou volkomen vertrouwde. Maar hij heeft helemaal niks gezegd over die knappe kop die alles uitdacht. Nou ja, niks gezegd. Hij heeft natuurlijk wel iets gezegd. Hm. Hij wilde per saldo dat ik met hem mee zou doen. Hij vertrouwde mij. En die knappe kop, dat is een sortiment van boekhouder een. Uh, ja, hoe noem je zo'n vogelnaam? Een accountant? Ja, precies, dat klopt. En die vent wist altijd precies waar en wanneer ergens geld lag. En hoeveel. De jongens hoefden het alleen maar weg te halen. Ja, dat zei hij. Nou, dat klonk mooi, hè. Veelbelovend mooi, dat wel. Ja, dat klonk <laughs> mooi. Ja. Alleen jammer dat Jan Brits niet zo veelbelovend mooi meer mee kan doen. Hm? Die is dood. En dat is toch niet zo mooi, vind je niet? Ja, dat is waar. Jan Brits is dood. Was er al iets gedaan? Ik bedoel... Hadden ze al ergens een grote klappen gemaakt? Nee, nee, die hele zaak was nog niet voorbereiding, hè? Maar het zou wel gauw gebeuren. Waar? En bij wie? Nou, kom nou, meneer. Dan gaan ze mij toch niet in mijn neus hangen, dat weten we toch ook wel. Dus dan vertrouwde Jan Berts toch ook voor niet zo goed? Ja, logisch. <laughs> Moet je horen, ik ben per slot ook een oude jongen van de vlakte. Natuurlijk was je bang dat ik onder zijn duiven zou schieten. ja toch? Zo gaat het toch? Kijk, daar was de poedel al weggewijs voordat ze kwamen. Ja, daar zit het in. Ja. Jij weet dus alleen dat ze jou ergens voor nodig hadden. En verder weet je niks? Eh, uh, nou... Kijk, helemaal niks. Dat kan ik nou ook weer niet zeggen. Kijk, ik, ik wist niet hoe of wat. Want er hadden ze een naam voor, een soort codenaam. Oh, codenaam? Ja. Jan Bretz had het steeds over operatie... Uh, oh, ja, hoe heet zo'n vogel nou? Uh, uh, operatie Harlekijn. Wat? Ja, operatie Hardelijkheid. Ja! <laughs> wat een naam, wat een gekke naam eigenlijk. hè. <laughs> zeker een gekke naam. Ja! Harleke. Nou, Henky. Ja, meneer. Hey, dank, nee, Leon. blijf maar zitten. Ik kom er alleen maar uit. En uh, dus is het voetbal over aan de gang. is, hey, Henky, het beste. Dag meneer. U hebt geluisterd naar het eerste deel van De Kok en de Dode Harlekijn. Een hoorspel in twee delen naar de gelijknamige trillen van AC Baantje, bewerkt door Thomas Wessel. De rolverdeling was als volgt. De Kok, Piet Reumer. Vledder, Pollo Hamburger. Pierre Brassel, Arnold Gelderman. Een receptionist, Cor Witsche. Bram, Guus van der Made, Dokter Rusteloos, Lou Steenbergen. Mevrouw Bretz, Trudy Libozan. Dikke Toon, Hans Kassenbach. Marie Zeilmakers, Celia Nufa. Handige Henky, Ben Hulsman. Smalle Louietje, Wim de Meijer. En Annie, Tira van Hoommeijer. Technische Realisatie, Rob Gerritsen, Ferry van Limwegen en Judith Smorenberg. De regie had Hero Muller.